11 uur. Dit is Radio 1 met Deborah Blekkenhorst. Zometeen in de proloog. Hoe is het om als wielercommentator thuis op de bank te moeten zitten tijdens de tour? En wonderlikken na een teleurstellende ploegentijdrit. Na het NOS Journaal met Jan van der Putten. Er komt een onderzoek naar de rol van de Nederlandse inlichtingendiensten in het PRISM-schandaal. VVD, PVDA en SP steunen de wens van D66 om zo'n onderzoek te laten doen. En daarmee is er een ruime Kamermeerderheid. Het onderzoek naar de IVD en de MIVD zal worden gedaan door de Commissie van Toezicht op de Inlichting- en Veiligheidsdiensten. Het moet in september klaar zijn. Het schandaal rond het Amerikaanse spionageprogramma PRISM... werd onthuld door klokkenluiders Snowden. Inlichtingendiensten blijken op grote schaal... telefoon- en internetverkeer af te luisteren. Morgen is er een debat met minister Plasterk van Binnenlandse Zaken... over het afluisterprogramma. De moslimbroederschap waarschuwt dat ingrijpen van het leger in Egypte... tot een geweldsuitbarsting zal leiden. De partij van president Morsi laat weten... dat haar leden niet werkeloos zullen toekijken... als het leger de president probeert af te zetten. Om vijf uur vanmiddag loopt het ultimatum af dat het leger aan Morsi heeft gesteld. Als de president dan niet is afgetreden, zal het leger ingrijpen, verwacht de Egyptische staatskrant. In Egypte wordt in brede kring rekening gehouden met een geweldshuisbarsting. Inmiddels heeft de Egyptische Centrale Bank alle bankfilialen aangeraden vandaag eerder dicht te gaan. De Centrale Bank is bang voor rellen en plunderingen. Minister Kamp is in Groningen voor gesprekken over de aardbevingen, veroorzaakt door gaswinning. Het verwacht wordt dat hij een tussenstand geeft van de onderzoeken naar de oorzaken en gevolgen van de schokken. Kamp die nu in Loppersum is, begrijpt dat inwoners ongerust zijn. Het is uh, nogal wat als je in een gebied woont waar je geconfronteerd wordt met bevingen van de aarde. Dus dat de mensen daar verontrust over zijn, begrijp ik heel goed. Daarom dat we erop met z'n allen mee bezig zijn om uit te zoeken wat er precies aan de hand is, hoe we dat kunnen beïnvloeden en wat we moeten gaan doen om de gevolgen te beperken. Vannacht was er weer een schok van 0,3 op de schaal van de bij de NAM zijn schademeldingen binnengekomen over scheuren en loszittend pleisterwerk. Er is een speciaal loket geopend in het gemeentehuis van Loppersum om schade te melden. En er is ook een website. De politie heeft een tiende verdachte gearresteerd van examenfraude op de Rotterdamse school Ibn Galdoen. Het is een meisje van 16. Ze is de zus van een verdachte die al eerder is opgepakt. Het meisje zou niet betrokken zijn bij de diefstal van de examens. Maar ze zou die wel hebben gekopieerd en verspreid. De gekopieerde examens werden daarna verkocht aan leerlingen in Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Amsterdam. Van de tien verdachten zitten er nog vier vast, onder wie het 16-jarige meisje. Dan nog het weer, bewolkt en buien. In de loop van de middag meer opklaringen en het wordt 17 tot 21 graden. Morgen en vrijdag op de meeste plaatsen droog en geregeld zon. De temperatuur loopt op naar 20 tot 25 graden. Over ruim anderhalve minuut is de proloog weer bij u terug. Op hollandtour.nl kijk je alvast rond bij dat populaire restaurant... en die bruisende kroeg. Ga naar hollandtour.nl. Tour schrijf je met OE.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 Het prolog. De våra blijke horten. Goedemorgen. Of de renners vanmiddag na de finish in Marseille... aan de beroemde Bouillabaisse. Hoe je het niet kent, een heerlijke vissoep gaan. Ik weet het niet. Wel is vrijwel zeker dat de etappe op een sprint uitdraait. Mijn gasten van vandaag zijn José Been. Zij is commentator bij Eurosport. Ze is niet in de Tour, maar ze volgt het wel allemaal hier natuurlijk... in Nederland. Goedemorgen, José. Goedemorgen. Is het thuis nu luisteren naar Dijkstra en Ducro? Naar de Belg? Of zit je op de bank en geef je <lacht> zelf heel fanatiek commentaar? Ik heb de televisie op Sporza staan. Ik heb de iPad op Eurosport staan. En zo hoor ik het door elkaar heen. En zo help ik mijn collega's bij Eurosport af en toe met wat informatie. Door dat door te sturen via de WhatsApp of via de mail. Wat er uh, op de andere zenders wordt gezegd. En uh, ondertussen doe ik verslag op Twitter. Ja, en hoe dat dan nou is om de tour te volgen en er zelf niet bij te zijn. Dat horen we zo meteen. Um, naast jou zit Adrie van Diemen, inspanningsfysioloog. Trainer bij Garmin Sharp. Um, zevende gisteren team in de ploegentijdrit. Welke plek had je nu zelf van tevoren bedacht? We hadden gehoopt bij de eerste vijf, vier te zijn. En uh, ja, we weten dat we vier hele lichte mannetjes bij ons hadden van onder de 63 kilo. En dat het dan toch moeilijk is om zo'n grote snelheid te ontwikkelen op een vlak parcours. Maar toch, een beetje tevredenheid? Een beetje tevreden. Eigenlijk zijn we wel tevreden over hoe het gegaan is. Maar gezien de historie die we hebben met tijdrijders, zijn de verwachtingen toch altijd hoger. In de Tour in Frankrijk, Filemon Wesseling. Goedemorgen Filemon. Een hele goede morgen. Lig je een beetje op koers voor de etappe van vandaag? Ik wel, maar het was hier wel heel spannend net. Want uh, het was niet de vraag of de renners op tijd zouden finishen vandaag... maar of ze op tijd bij de start zouden zijn. Want uh, er was een ongeluk gebeurd. De hele snelweg stond vol uh, met auto's die daar als het ware geparkeerd stonden. Uh, uiteindelijk zijn er allemaal politieagenten op motor zijn uh, toegesneld. En, uh, en die hebben de uh, renners per escort hebben ze, uh, die hierheen gevoerd. En ze zijn net allemaal aangekomen en net op tijd om uh, te tekenen voor de start. Dus... We zijn Gelukkig, goed nieuws dus. Uh, tot straks viel uh, Robert-Jan Boy, onze verslaggever, is vandaag in Vlaardingen. Robert-Jan, wat ben je aan het doen daar? Ja, de Boer, ik ben hier in een werkplaats... Dus de wielen, de krenkstellen en de vorken. Moet je nagaan, het minimale UC-gewicht voor racefietsen is 6,8 kilo. Maar hier maken ze racefietsen van, hou je vast, 4,9 kilo. Zo, en daar weet Robert-Jan natuurlijk alles van. Straks horen we hem weer. En ook aangeschoven Willem Frank de Noot. Hij is de digitaal volger van de Tour, Willem Frank. Ja, afgelopen maandag was er nogal wat geroezemoes of rumoer eigenlijk op Twitter. Maar ook eh, Dijkstra en Ducro had het over de fiets van Jens Voogt. Hij fietste namelijk op een grijze trek en zijn ploegmaats allemaal op een mintgroene, soort van Celeste bianca achtige uh, kleur, werd gezegd van, nou zou die keiharde volk niet op een fiets met zo'n kleur willen fietsen? Nou, hij komt nu zelf met het antwoord op Twitter. Hij zegt, nou, daar is helemaal geen sprake van. Ik vind het een prachtige kleur, maar hij was betrokken geraakt bij een crash, fiets was kapot en het was gewoon simpelweg wachten op een fiets in de juiste kleur. Dit was zijn reservefiets. Mooi plaatje ook. Te zien natuurlijk ook op onze website deproloog.fara.nl. De Proloog. Vakansolei DCM. Die ploeg die staat onder druk, want uh, er moet een nieuwe sponsor worden gezocht. En dus worden alle zeilen bijgezet. Desnoods moet de echte Nederlandse wielerfan dan maar bijspringen. Want Vakant is de enige Nederlandse volksploeg en moet dus worden gered. Waar of niet waar? Aangeschoven Douwe de Vries en Tim van As van het initiatief Red Team Vakant Waar of niet waar? Vakant is de enige Nederlandse ploeg en moet dus worden gered. Absoluut waar. Ja. Waar? Ja, want? Uh, ja, wij vinden sowieso uh, als uh, grote wielerliefhebbers... Uh, dat we niet aan de uh, zijlijn kunnen blijven staan. Uh, om, uh, de ploeg, uh, die ploeg moet gewoon gered worden. Eén, uh, uh, omdat ze twee uh, Nederlandse kampioenen in zich hebben. En uh, wij denken gewoon dat de formule die Daan Luijks uh, heeft opgezet... Uh, dat die gewoon werkt. Dat Die ploeg uh, die, uh, die rijdt altijd attra attractief en aanvallend. En, uh, en in beeld. En uh, ja, wij dragen die ploegen een warm hart toe op de manier hoe ze rijden. Maar ja, en... zo zijn er natuurlijk meer ploegen en ook meer Nederlandse ploegen. Waarom, waarom dan nou echt weer dat vakantieleven? Wat, wat maakt het nou echt zo typisch specifiek Nederlands... behalve dat ze twee Nederlandse kampioenen in zich hebben? Nou, uh, alleen al de, de, de renners uh, aan zich. Die, uh, die zijn uh, natuurlijk uh, echte volks, uh, volksmannen. Uh, je Althans, ik heb het gevoel dat, uh, dat de Belkin-formatie... toch iets, iets verder van, van het volk uh, afstaat. En uh, we hebben dan natuurlijk nog een andere Nederlandse ploeg. Argos uh, Shimano. Um, en ja, die ploeg bestaat bijna meer uit Duitsers dan uit uh, Nederlanders. Dus die uh, hoef wat jullie betreft, uh, nou ja, die hebben jullie steun niet nodig, hè? ook wat dat betreft. Uh, en dat is een ploeg in nood natuurlijk, nu uh, ja. de vakantieploeg. Wij vinden het zonde als die, uh, als die verdwijnt. En uh, daarom zijn wij met z'n twee uh, in de bres gesproken. En we gaan ervoor. Wij willen die ploeg redden. Met, uh, maar we hebben wel heel veel mensen daarvoor nodig. Uh. Ja, jullie willen namelijk 1 miljoen euro ophalen. Hoe jullie dat gaan doen, dat mogen jullie me straks vertellen. Maar eerst toch nog even terug naar de ploeg. Um, helemaal van onbesproken gedrag zijn ze natuurlijk ook niet. Hè? Rico uh, is aangenomen daar, uh, nu niet meer natuurlijk, maar destijds wel. Bolen is nog een tijd verdacht geweest, Sloveen. Uh, afgelopen maand Novikov gepakt. Ja. ja, zijn jullie niet een beetje te goed gelovig? Misschien wel. Maar we zijn vooral liefhebbers van de sport, ondanks alles wat er gebeurd is. Wij, wij kijken nog steeds met heel veel liefde naar de Tour... en uh, eigenlijk alle andere uh, ritten die uh, door het jaar heen uh, blijven uitgezonden worden. En uh, wij verliezen ons enthousiasme er niet voor. En uh, volgens mij zei uh, Stef Clement het laatst heel erg uh, duidend... van ja, ik kan voor niemand meer ha mijn hand in het vuur steken. Dat kunnen wij ook niet. Dat gaan we ook niet doen. Maar wij hopen wel door met het hele Nederlandse volk... achter zo'n ploeg te gaan staan... dat zij wel uh, onze dienst bewijzen en, uh, en, het, en het eerlijk spelen dan. 1 miljoen euro, hè? ik zei het al, is er nodig. Ja. Hoe gaan we dat binnenhalen? Met het hele Nederlandse volk. Nou, we hebben een crowdfunding project opgestart. Dus uh, mensen kunnen kleine bijdragen doen. En we hopen met heel veel kleine bijdragers die miljoen te halen. En uh, dat is dan niet uh, genoeg om de ploeg te redden. Maar we hopen daarmee wel zoveel reuring in Nederland uh, uh, te creëren. Dat er een sponsor op ons positief verhaal uh, kan meelift. En zegt van oké, okay, dat gaan we doen. Zit er uh, deze Toer, wellicht nog een etappe voor ze in, zodat ze inderdaad laten zien van... goh, wij moeten gered worden en steun ons, zorg dat we dat miljoen bij elkaar krijgen. Nou, die, die kans is uh, zeker aanwezig met een uh, aanvallende rijstijl. Er zijn natuurlijk een aantal mensen die, uh, die in, een, uh, in een ontsnapping eventueel... een, uh, een overwinning uh, kunnen binnenhalen. En we hebben hem nodig. Uh, en iedereen die mee wil werken aan, uh, ja, aan het miljoen, waar mogen ze naartoe? Of waar kunnen ze naartoe? Waar kunnen ze informatie vinden? www.redteamvakantelij.nl zo is dat. Douwe de Vries en Tim van As. Hartelijk dank. Bob, you don't have to stay. Het is vandaag de dag na de ploegentijdrit en er staat direct weer een relatief vlakke rit van dik 228 kilometer op het programma. Voor wie is dat nu erger? Is dat voor de renners heel zwaar of juist voor de commentatoren? Ik vraag het aan Adrie van Diemen, inspanningsfysioloog bij Team Garmin en aan José Beens, zij is commentator bij Eurosport. Goedemorgen wederom, dame en heer. Um, Adrie, um, je zei al even, er is een beetje tevredenheid... over die zevende plek van gisteren. Um, hoe kijk jij dan thuis? Want je hebt die jongens een beetje geprepareerd. Hè, of een beetje. Je hebt ze gewoon helemaal klaargestoomd voor die tijdrit. Mm -hmm. En dan gaan ze van start. En dan zit Adrie te kijken. <coughs> nou, we hebben dit jaar heel laat uh, de selectie bekendgemaakt. Dus het is eigenlijk... We hebben, ik heb bijvoorbeeld ook ook Tyler uh, Ferrer. Ja, en het was ook een hele goede tijdrijder. Vooral in de ploegentijdrit, omdat hij... Uh, enorm groot vermogen, een sprinter, kan leveren... en eigenlijk ook goed kan tijdrijden. Dus hij kan heel groot vermogen op kop leveren... en voldoende uh, herstellen in het wiel. Uitstekend is niet mee. Nee. En dat heeft te maken met de keuze die we gemaakt hebben dit jaar... Uh, met, een, ja, met een bepaald idee erachter En de keuze is ja meer klimmen, meer algemeen klassement... en minder uh, de sprint. Daardoor is Tyler weggevallen vervangen door een, een lichtere jongen. En zo hebben we eigenlijk een, een lichtere ploeg gekregen. Ja, en dan... Dan scoren we niet met... Als wij in mogen zetten... de renners die we hebben voor de ploegentijdrit... uit die 30 renners die we kiezen, kunnen kiezen... daar kunnen we een, een betere ploegentijdrit van maken... dan dat we nu gedaan hebben. En dat komt omdat we ergens anders voor gekozen hebben. Precies, want dan leef je op moet, een andere vlak weer ja, natuurlijk En dat in. moet blijken in de komende weken, of dat een goede zet is geweest. Nou, we zijn uiteraard heel benieuwd. Um, nu hoor je heel veel uh, over speciale foefjes, die soms gebruikt worden... om die jongens ook, ook echt daarvoor klaar te maken. <lacht> Heeft Team Carmen uh, ja, iets, iets, ja, iets, iets moois, waardoor die jongens echt optimaal uh, weten... Wat, wat, wat ze eigenlijk voor hun kiezen krijgen? Uh, ik bedoel, dan heb ik het over iets meer dan de windtunnel. <lacht> je begint toch heimzinnig te lachen? <lacht> ah, oké. Okay. Ja, dat is het gevaar als je een keer een voorgesprek doet... en je vertelt wat in vertrouwen. Nou, we hebben... Uh, uh, uh, gebruikelijk is uh, uh, bij uh, het tijdrijden en bij het ploegentijdrit rijden... De, de snelheid moet zo hoog mogelijk zijn. Dus groot vermogen leveren, dat meten we. En dat kan je verbeteren door te trainen. Aan de andere kant, de weerstand die moet je zo laag mogelijk zien te houden... omdat je dan uh, met het vermogen wat je kunt leveren... zo snel mogelijk kunt gaan. Uh, wat wij nu dit jaar meer gedaan hebben is gekeken naar niet alleen de aerodynamica. Maar de aerodynamica en uh, welke invloed dat ook heeft. Dus de verandering van positie en materiaal. Welke invloed dat heeft op het leveren van het vermogen. Want in het verleden was het eigenlijk alleen maar kijken naar de laagst mogelijke dragcoëfficiënt, De laagst mogelijke luchtweerstand. Dat was dan de houding waarin je moest fietsen. Maar in sommige gevallen werkte dat averechts. Omdat je in die houding minder vermogen kon leveren. En wij hebben nu meer gezocht naar het optimum. Zo laag mogelijke luchtweerstand. Maar nog wel zo'n groot mogelijk vermogen. Zodat de uiteindelijke snelheid zo groot mogelijk is. En daar ben je elke dag mee bezig dan? Nou, we zijn daar niet iedere dag mee bezig. Maar het is een proces wat begint met testen in het begin van het jaar. Uh, we hebben veldtesten gedaan uh, uh, in, in Girona. Op het trainingskamp hebben we dat gedaan. En, maar ja, uiteindelijk is het ook... Ja, welke renners selecteer je met welke doelstelling uh, deze koers? José, uh, hoe lastig is het dan voor jou om dan uh, die jongens op de weg te zien... en, en, en te kijken uh, thuis op de bank uh, en, en niet direct het commentaar te mogen geven? Nou, dat is helemaal niet lastig. Ik ben vorig jaar augustus begonnen als commentator bij Eurosport. Een hele mooie kans die ik daar heb gekregen. En ik doe heel graag de wat kleinere rondjes. Ik, uh, ik, ik weet heel veel over de wat kleinere renners, de wat kleinere ploegen... de rondes in Noorwegen, in Amerika... En de tour is, is heel erg groot en de tour is vooral heel erg lang. We hebben etappes waar je gewoon sprinters etappes zoals vandaag, waar echt helemaal niks gebeurt. Oh, ho, ho, dat moeten we nog maar zien, hè? Ja, oké, okay, maar waar het niet uh, minuut, van minuut tot minuut heel erg spannend is om daar commentaar te doen. Dus ik ben daar helemaal niet rauwig om. Ik vind, het, uh, <lacht> ik vind dat mijn collega's het ontzettend goed doen. Het is een heel erg leuk nieuw duo bij Eurosport met, met Martijn Berghout en Michael Bogert. En ik verheug me gewoon heel erg op augustus... Met, uh, met de rondes die ik dan weer mag doen. En als je dan zo'n hele lange rit uh, moet verslaan... Um, heb je dan nog wat bijvoorbeeld aan de dingen die, die Adrien nu bijvoorbeeld zegt... over hoe die jongens uh, trainen? Is, is dat handig om te hebben om af en toe... gewoon een beetje te vertellen ook tussendoor? Want je kan niet natuurlijk elke keer zeggen... daar is weer een kerk of een mooie berg of nou ja, et cetera. <lacht> nee, ik ben wel heel erg van schoenmaken blijft bij je leest. Ik ben natuurlijk niet degene met de uh, materiaalachtergrond. Ik kan ook niet naar een fiets kijken en hij zegt... daar zit een, een 53 zoveel op of hij... Is Staat nu op. Dus daar ga ik me ook niet aan wagen. Kijk, ik lees natuurlijk wel artikelen over, over tijdrijden en over hoe het gaat en hoe, hoe pijn het doet om, om een uur lang in zo'n positie op een tijdritfiets te zitten. Maar ik ga me niet wagen aan een hele wetenschappelijke verhandeling zoals uh, Adrie die wel kan doen. Adrie, hoe zwaar is het voor de jongens om, om na zo'n rit van gisteren, uh, vandaag eigenlijk inderdaad weer uh, ja, zo'n 230 kilometer voor je kiezen te krijgen? Ja, wat je ziet gebeuren bij. Uh, uh, bij, bij de tijdrit, vooral de tijdrit is je hebt een wat andere houding. We trainen er heel veel in. En toch is het altijd heel erg belastend voor bijvoorbeeld de beelspieren. Meer belastend dan dat je normaal gesproken op, de, op je gewone fiets zit. Of een gewone wegfiets zit. Dus ze hebben daar vaak toch wel wat meer last van. Ja, hoe ernstig dat is, of hoe, hoe zwaar dat is. Ach, je weet als je zo'n etappekoers rijdt... dat je de volgende dag met, met vermoeide benen begint. Je, je bent niet meer helemaal uitgerust. En soms is het ook zo dat als ze zo diep zijn gegaan... dat het in het begin van die lange etappe eigenlijk helemaal niet loopt. En dan klaren ze ook van, ja, het liep niet, het was, was, was zwaar. En dat het na twee uur fietsen, zoals het ware, losgefietst zijn. En dat het beter gaat en dan kunnen ze toch nog weer een hele goede finale rijden. Ah, dus dat, de, de, niet, niet die, elk pijntje hoeft direct tot grote zorgen bij jou te leiden thuis. Nee, absoluut niet. Want als ik ieder pijntje tot grote zorgen zou leiden... dan zou ik niet meer slapen. Um, José, dan, dan uh, uh, is de koers op weg. Uh, je kijkt thuis en um, dan um, kan ik me voorstellen... dat je misschien ook wel je favoriet hebt in het peloton. Tuurlijk, je hebt altijd je favoriete renners. Ja, is Carmen maar... bijvoorbeeld een, een ploeg uh, waarvan jij zegt... ja, dat, dat is een leuke ploeg om te volgen en daar, daar, kan ik ook, daar heb ik ook wel... Ja, iets mee, voor zover je dat kan hebben natuurlijk. Wel, als ja, als commentator. <laughs> nou, ik, ik ben naast commentator ook uh, journalist bij Cycling News. Maar ik doe ook websites van een stuk of 15 profrenners... waaronder vier jongens van Garmin, uh, vijf jongens van Garmin. Dus die jongens die volg ik sowieso al wat attenter. En ik vind een, een Michel Kreder een ontzettend leuke renner... die in Nederland niet zo heel bekend is, maar die wel heel veel potentieel heeft. En natuurlijk bij Garmin hebben ja, ze nu... Po potentieel en al aangetoond heeft hoe goed hij is, ja, ja, precies, dat ja. bedoel ik. En ze hebben natuurlijk Dan Martin, uh, Ryder Hesjedal vind ik een hele sympathieke renner. En zo zijn er wel meer renners in het peloton. Maar goed, als commentator, als je live op tv... Uh, je voorkeur gaat uitspreken, dat is natuurlijk nooit goed. En dat mag je ook niet doen, maar je mag thuis op de bank wel... Uh, staan te springen als een Marcel Kittel wint... omdat je dat gewoon leuk vindt voor Argo Shimano. En als je dan uh, bijvoorbeeld uh, zoiets hoort... Michael Markel de man die kanker overwon. Hetzelfde als Lens Armstrong en daarom in die ploeg rijdt. Teelbalkanker. Wat een overwinning uit een kopgroep. Van zes als enige standhouder. Of, of, no. of komt daar Paul nee, toch? Met Sakan, Kom op man. Met uh, Kwiatkowski. Daar komt Sagan op de laatste meters. Kom op, je zou Ach jongen. Sagan. Ja, we hebben het er al vaker over gehad, ook even in deze uitzending en ook buiten deze uitzending om. Het was niet Irisar, maar natuurlijk Bakenlands. Um, hoe erg is dit voor een commentator? Dit is heel erg. Uh, je bent als commentator, zeker als commentator bij de NOS, een enorme hoge boom. Je krijgt alles over je heen. En uh, tegenwoordig met Twitter, met Facebook, met allerlei forums. Ja, mensen maken anoniem een anoniem uh, accountje aan en gaan helemaal los op je. Mm. En dat gebeurt natuurlijk met een Ducro en Dijkstra ook, maar... Ook, ook de mensen van de Franse televisie hadden het fout. En ja. dat komt, je hebt in je oor, hoor je radiotour... En Radio Tour schreeuwde aan alle kanten, dit ja. is Markel Iritzar. En dan moet je heel erg stevig in je schoenen staan... om dan te zeggen, ja, nee, dat is Bakerlands. En kijk, de Belgische commentatoren, die kijken zo'n jongen aan... en die zeggen, ja, dat is Jan Bakerlands. Ja, want die Die, hem. die herkennen dat. Dat zouden ja. wij ook hebben als je een verschil zou moeten maken... tussen Liu Westra en Grega Bolen. Nu zijn dat qua postuur ook hele verschillende <lacht> renners... maar dat is een heel ander verhaal. Maar als alles, als alles op je computer zegt, dat is Iritzar, als iemand ja. in je oor tettet, dat is Iritzar, dan moet je echt heel zo... Dat, is het, dat vind ik het engste aan commentator zijn... Je hebt maar één moment om een naam te noemen. En als je hem fout zegt, dan zeg je hem fout. En of dat dan is met iemand die in een kopgroep meespringt of iemand die wint. Ik durfde de eerste paar keer dat ik commentaar had absoluut geen sprint te doen. Ik vond het hartstikke eng. Want ja, stel je voor dat ik, de, de, dat ik twee sprinters door elkaar haal... Dan, dan ben je helemaal de kop van Jut. Maar dat is, het engste, dat is echt een eng moment om dan zo zeker te zijn dat je een naam gaat roepen. En ja, zij hadden het fout, maar heel veel commentatoren hadden het fout. Ook Britse Eurosport had het fout. Ik geloof ook dat mm. mijn collega's bij Eurosport het ook fout hadden. Uh, volgens mij hadden alleen de Belgen ja. het goed. Ja, ja, kijk, kijk, het was niet zo dat hij in een moment het peloton uitkwam... en in een fractie van een seconde Hupflip gewonnen. Klopt. Nee, hij reed in de kopgroep. Het was al langere tijd om hem te zien. En hij reed vooruit. En het, was niet, het heeft minuten geduurd. Ja. ja het nadeel is, zij kregen vanuit de toerorganisatie voortdurend een andere naam ingeroepen. En dan wat je zegt, dan moet je toch wel sterk in je schoenen staan om te zeggen... nee, nee, dat is het is Bakeland. Kijk, ik doe, ja. ik doe commentaar en ik hou constant Twitter in de gaten. En dan hou ik Twitter in de gaten van de ploegen. Maar ook van een paar mensen die ik ken, waarvan ik gewoon zeker weet... die hebben het goed. Ja. En ik denk, omdat het inderdaad geen 300 meter was... maar bijna twee kilometer dat hij alleen op kop reed... Ja. Dat er misschien bij mij toch even een kleine twijfel was. Dat ik mijn collega had laten praten, misschien toch even een fotootje van die jongen had opgezocht. Hm? Maar ja, goed, dat is allemaal achteraf praten. Het is een, een heat of the moment ding. En het is, ja. je kunt het, wat ik zeg, je kunt het maar één keer goed doen. En dat is in Nederland. En als je niet goed doet, ja, dan, dan hoor je het. Ja. Nou, deze fout vergeven we de mannen. Als het uh, nog een keer gebeurt, oh, deze dan uh, fout is treden we uh, Adrien, ja. jij op, op Twitter, ik kan me voorstellen dat je eigen renners volgt. Ja. Um, doe je dat ook met anderen? Uh, iemand die je bijvoorbeeld dan echt wat specifieker in de gaten houdt? Nou, ik heb niet een heel uitgebreid peloton wat ik op Twitter volg. Ik heb, er, uh, ik heb genoeg te doen en ik heb er een stuk of dertig, uh, geloof ik, die ik volg. En dat zijn renners, maar ook uh, mensen rond het fietsen. Ik, heb, ik hou niet echt alles uh, in de gaten. Ik kijk de televisie, ik hou uh, een beetje Twitter in de gaten. Ik heb een Facebook-account. en uh, Het gaat mij vooral om hoe kan ik die renners van mij helpen. Daar draait het om. Mijn, hoe communiceer mijn... jij nu met ze? Is dat elke dag even bellen? Ja, soms is het bellen, maar het is meestal via, via e-mail. Sturen ze dan uh, wellicht... Ja, ik weet niet precies hoe dat gaat, maar uh, misschien iets op. Is, zijn dat dan de vragen die zij jou stellen? Nou, oh. het is eigenlijk van ja, hoe ging het vandaag? En uh, uh, wat is er goed gelopen, wat is er niet goed gelopen? En soms zijn er ook daadwerkelijk meer uh, uh, inhoudelijke vragen. Maar we hebben een. Uh, uh, ik ben eigenlijk de coach. Uh, en we hebben, ik doe het bij Garmin met twee man. Robby Ketchell en ik doe het. En Robby is eigenlijk meer de techneut. En die uh, is vooral betrokken bij de aerodynamica en de voeding. Uh, daar te plekken. En dus die is daar als vraagbaak. En uh, als, ze bij, als ze wat meer willen weten... of supporten... of gewoon een, een, een luisterend oor willen hebben... en dat ben ik altijd voor hun... Ja, dan ben ik eigenlijk veel meer... Uh, uh, op dat gebied betrokken. Viedemoon Wesseling, goedemorgen wederom. Een hele goedemorgen. Ja, um, we hadden het hier even over... Uh, hoe dat dan gaat. Nou, wat een, uh, Je hebt je eigen gehoorde fans uh, ook bij je staan, denk ik. Ja, dat zijn mensen die speciaal voor mij gekomen zijn. Nee, die zijn natuurlijk uh, daar voor de renners. Die zijn op het moment op weg om uh, een handtekeningetje te zetten... zodat ze uh, ja, van start mogen gaan. Uh, en ik heb, uh, moet ik zeggen, al wel wat Nederlanders gesproken. Ik uh, was net bij de Belkinbus uh, Bouke Mollema, die kwam daaruit lopen. Uh, had weinig tijd, maar ik kon toch even aan zo'n uh, wielershirtje trekken. Uh, en ik vroeg hem, dat was wel interessant, ik vroeg hem van... ja, uh, jullie hebben gisteren goed gereden met die genoeg kan je nog de Tour winnen? En hij begon gelijk, ja, het realistisch blijven. En uh, had ik dat sowieso wel gekund. Zeg ik ook van, ja, maar je moet er wel in geloven. Stel je voor, vroem komt erdoor. Evans, die rijden een bergje af. Die vallen in één keer uh, met z'n allen. Maar drie tegelijk. Ja, dan hoor jij wel bij, bij, bij dat, drie tegelijk. Ja, dat zou zomaar kunnen. Dat hoor je wel bij de topfavorieten. Uh, ja, maar dat is nog nooit gebeurd. Ja, maar dat Thomas van Clare een paar jaar geleden in één keer in het geel reed en hem bijna... ...notabene naar, naar Parijs bracht... ...dat blijft natuurlijk wat de mensen het mooie vinden aan wielrennen. Dat wij nu niet kunnen voorspellen wie er vanavond uh, in het geel rijdt... ...en wie er de dagprijs pakt. Maar ik proef wel wat meer terughoudendheid, eh, Filemon. Ja, bij die, bij die renners is dat wel... Je merkt wel dat ze in een soort systeem zitten... ...dat ze denken van ja, dat kan ik wel en dat kan ik niet. En ik denk dat het ook wel belangrijk is dat je juist buiten dat systeem leert weer denken. Ik bedoel, het uh, komt daardoor die de Vuelta op zijn kop zet, in een best wel vlakke etappe voor, voor in Vuelta begrippen. Pakte hij toch in één keer die trui, spreekt hij een enorme koep. Dat kan allemaal, maar het kan natuurlijk echt alleen als je daarin gelooft, is mijn mening. Ben je toevallig vanochtend ook nog uh, bij Garmin even langs geweest? Heb je een uh, blik geworpen daar? Uh, nee, nee, nee. Dat, maar oh. dat is wel zo'n team. Die hebben altijd alles op orde. Ik sta nu recht tegenover uh, de bus, maar... Het is opvallend rustig. De aandacht gaat voornamelijk naar de Sky-ploeg uh, natuurlijk en Quickstep want er zijn hier gigantisch veel Belgische journalisten. Uh, Argo Shimano trekt ook journalisten in verband met, in verband met Titel en ook omdat uh, Bert van Marwijk daar uh, te gast is. Dat doet het altijd uh, goed. Maar bij, bij de Garmin-bus is het uh, op het moment vrij rustig. Adrie, waar uh, zou Filemon nog op kunnen letten? Uh, op, het, uh, op de vijf goede klimmers die wij bij ons hebben. Daar moet je op letten. Heb je hem, Filemon? Ja, ik heb ze. Ik ga ze meteen opschrijven. Ik ga ze opzoeken in de lekkiet. En ik ga er de hele dag op letten. Talanski en Martin. En de grote kopman has je het al natuurlijk. Ja, en Talanski, daar ben ik persoonlijk enorm fan van. Dus die ga ik zeker volgen. Die volg ik al. Grijp hem bij zijn shirt, zou ik zeggen. Dat ga ik doen. Heel goed. Filemon, dank je wel. En tot morgen. Ademai. Ja, Adrie. Nou, hij gaat ze in ieder geval opsporen. Dat is goed nieuws. Ja. Um, uh, José, um, als je dan kijkt naar... naar um, de, de, we noemden al even, even zei: mijn favoriet is dan Telensky. Um, is dat iemand die het kan gaan maken voor Carmen? Ik blijf toch even bij Adrie inderdaad. Mm -hmm. He, qua ploeg. Absoluut. En dat heeft hij natuurlijk ook bewezen dit jaar al in Parijs-Nice. Het um, is een hele sterke jongen. Hele jonge jongen nog. Hij is 24, net als het andere grote talent... van het Amerikaanse wielrenner, TJ van Garderen. Allebei heel, veel, allebei heel erg jonge gasten. En Talenskin kan absoluut een top 10 rijden. Daar ben ik van overtuigd. Maar ze hebben inderdaad meer. Ze hebben Dan Martin, de winnaar van Luik, Bas Luik. Ze hebben Rader Hesjedaal, winnaar van de Giro vorig jaar. Dus het is in de breedte ook een ja. hele sterke ploeg. En Dennis Rowan, hè? de Australier. Rowan Dennis. Ja, Rowan Dennis, sorry. Ja. Dat is echt een hele uh, groot talent.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 Er komt een onderzoek naar de rol van de Nederlandse inlichtingendiensten... in het PRISM-afluisterschandaal. VVD, PvdA en SP steunen de wens van D66 om zo'n onderzoek te laten doen. En daarmee is er een ruime Kamermeerderheid. Het onderzoek naar de AIVD en de MIVD... zal worden gedaan door de Commissie van Toezicht... op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Het moet in september klaar zijn. En dat zijn de hoofdpunten. De Zometeen op zoek naar een fiets die niets weegt. Nou ja, bijna niets. Solitaire van Lio. De helden van de koers. In iedere toer staan weer nieuwe helden op. Mannen die tot de verbeelding spreken en dat is dan niet zozeer vanwege hun overwinningen, maar juist om hun persoonlijkheid. Kulthelden dus. En deze honderdste toer geeft Marco Hel geschiedenisles. Goedemorgen Marco. Goedemorgen Barbara. Wie staat er vandaag op je lijstje? Nou, uh, vandaag. Sprinten in Marseille, dus Zeker. Eh, vandaag moeten we een sprinter erbij pakken, dat lijkt me logisch. Hè? Ja, uh, en zijn zo Ja, nou, ik had keuze zat, hè, want sprinters is natuurlijk een, een cultras op zich. Eigenlijk een klein beetje zoals ja, zeg maar, in het voetballen, zou je dat de keepers kunnen noemen. Hè? Ja, vind je? Uh, ja dan heb je, heb je, in, in bij die keepers heb je pakken bij die die, die, die, die Paraguam, Paraguayan of, of bij ons heb je Zama die paf van, van die ja van die, types die toch niet helemaal sporen zeg maar nou en dat zijn zeg maar in de in de wielersport zijn dat de spinters ja nou ik, ik kan kan ja, ik kan er wel een paar op noemen. Hè? Die, men, die mensen allemaal kennen Cipollini natuurlijk. Die in de gekste kledij altijd kwam aanzetten. Zowel eigenlijk in de koers zelf als bij de toetpresentaties. Of, of ja, bijvoorbeeld in Nederland had je in de tijd Gerben Kerstens. Die was misschien niet gek, maar die werd wel gek verklaard... omdat hij als notaris ging fietsen. Stel je voor. En ja, als we toch over Nederlandse sprinters hebben... dan moeten we misschien ook even Kenny van Hummel aanhalen. Die staat hier in Frankrijk. Ik ben nu zo Canje Surmerich... In het hart van de toer, zeg maar. Nou die staat hier nog altijd bekend de, als de slechte klimmer ooit. Maar ook vooral als een, een kamikaze sprinter hè. Ja, Pimotje, de... hè, noemde hij zichzelf ook wel eens. Ja, ja nou hier heb die, nou is hij, als bijnaam kamikaze hè. in Frankrijk. Dus we hebben dat dan uh... de sprinters, Marco, die dus al eigenlijk al een slagje apart zijn, om het zo maar te zeggen. Maar daarbinnen heb je dan ook nog de kultmannen. Ja. Nou, ik, ik heb er eentje moeten kiezen. En dat is niet... Die eer niet naar Kenny van Hummel. Ik heb er één moeten kiezen. Kijk, die sprinters... Dat is eigenlijk niet zo'n geliefd soort in het peloton. Hè. Als, ik dat misschien even kan, als ik dat misschien even mag uitleggen... dan moet ik even Thijs Zonneveld bijhalen. halen. Die geeft eigenlijk vier redenen... aan waarom sprinters niet geliefd zijn. Ik, ik lees voor uit het werk van Thijs Zonneveld. Eén. Ze parasiteren op het werk van anderen. Twee. Ze hangen aan de auto als de weg omhoog loopt. 3. Ze wagen hun leven en, en dat van anderen. En vier, ze winnen veel. Ja. Sprinters zijn niet geliefd. Nou, en in dat soort heb ik eigenlijk de minst geliefde van allemaal uitgezocht. En dan komen we met z'n allen bij één naam terecht in Oezbeek. Ik probeer het in één keer correct te zeggen. Jamolidin Abdushabarov. Kijk, Waarom is nou die Adouchaparov zo'n vraagje? Nou, kijk, allereerst begint het al bij zijn naam. Jamolidin, dat zou willen zeggen, mooi gezicht. Maar Oeh. als we heel eerlijk zijn, ja, je voelt hem al. Hè. Kijk, dat strookt niet helemaal met de waarheid. Kijk, hij lijkt eigenlijk een beetje op, op de slechtere jowes uit James Bond. Ik weet niet of je dat nog wat zegt. Ja, die nou. had een heel raar gebit. Uh, als ja, uh, nou, ja, een stalen gebit, ja, geloof dat ik. hè, ik, ik heb het even opgezocht. Dit vond ik ook weer op internet. Zijn kop, want wat is het, is lang direct. Er staan kolen van ogen in en hij heeft een gebit in zijn kin staan waar je... Blikjes mee kunt openen. Maar, wat weer lelijk is, is een beetje flauw om het daarop te houden, misschien. die Japarov was niet alleen, zijn toon was niet alleen lelijk, zijn karakter was zo mogelijk nog lelijker. Hij sprinte lelijk en hij won lelijk. Hij sprinte en won lelijk? Ja, dat kan. Nou, we hij won wel veel. Hij heeft er drie keer de groene trui mee gehaald, om eerlijk te zijn. Maar dit was nou de regelrechte kamikaze-sprinter. Als je bij hem in de buurt kwam, dan was je leven niet veilig. Hij heeft ooit wel eens gezegd: een goede sprinter die hoeft niet aan zijn remmen te komen. Dat klopt, maar als je in zijn buurt aan het sprinten was, dan kon je dat maar beter wel doen. Hij heeft er ook de, de, de bijnaam de cowboy uit het Tashkent of de Tashkent Terror aan de overgehaald. Want deze vent was echt een, een rondreizend gevaar in het, in het peloton. En eh, alle rivierrenners zelf, nou, zijn, zelfs zijn eigen ploeggenoten, die hadden een ontzettende hekel aan hem. Ja, maar ja, hij won wel. Hij won wel. Ja, ja en hij wint ook. Is, maar... Ja, hij heeft zelf. Nou, ik, ik, ik, wij zitten nu bij Lotto Berisol. In een ver verleden heeft hij bij een vorige Lotto toegereden. Nou, als je daar nog aan de mensen die toen al bij Lotto werkte vraagt. Nou, dan krijg je weinig warme geluiden hoor. En je moest ook maar eens aan Jan Raas gaan vragen. Als je die te pakken krijgt, heeft hij ook al een jaartje rondgefietst. Hij uh, was niet zo gelicht in het peloton. En zelf niet bij zijn toegenomen. Maar hij wint wel een uh, plekje op onze lijst der kulthelden. Abdou Shapa. en, en dat, is dat is ook mooi. Tot morgen, Marco. En dankjewel. Tot morgen. Tot de Adrie, um, je begon een beetje te lachen toen de naam van Abdul viel. Ik, mag hem even, ik noem hem even af. Ja, Abdul, hè? wielrennen is geen schoonheidswedstrijd. En uh, hij won niks. Maar uh, de laatste etappe uh, op de Champs-Élysées, die won hij wel. Ach. Geen held van jou? Uh, nou, niet zo. Ik vond hem een beetje te gevaarlijk. Belachelijk. Uh, hoe hij je andermans uh, beroep uh, in gebaar, gevaar bracht. Het zijn toch allemaal beroepsrenners onder elkaar. En dat er een harde strijd is, prima. Maar als je het dwars overstreekt en de mensen tegen de klem rijdt... dat gaat mij een beetje te ver. Maar hij won wel. Dat is wel weer knap. Ja, dat deed hij dan wel inderdaad. Met zijn lelijke tronie, om Mark om maar even te citeren. Ja. Hij wil nu een eigen ploeg weer beginnen. Is dat zo? Dus ja, ja, ja, hij is bezig met, uh, ja, met geld. in er zit natuurlijk heel veel geld in, dat soort orde, met olie en zo. Dus ik vraag me af wat voor renners hij dan zou, zou willen aantrekken voor, uh, voor zijn project. Hij loopt ook veel in Frankrijk rond uh, met dat soort dingen. Maar ja, goed, er zijn natuurlijk heel veel mensen die op dit moment een ploeg aan het beginnen zijn. En uh, of het nou uiteindelijk lukt, vraag ik me af. maar Is het jouw held? Nee. Nee, ik ben, sowieso, held? ik ben niet, nee, niet zo'n sprinter ben, om eerlijk te zijn. Ik hou niet zo van sprinten en ik, uh, ik ben meer van het, uh, het klimmen en de tijdrijden, dat vind ik heel erg mooi. Maar sprinten ja, daar heb ik niet zoveel mee. Als commentator kijk jij natuurlijk naar de mannen die dan uh, uh, met het betere gooien en smijtwerken soms als eerste over de streep komen. Um, hoe kijk je um, nu na alle affaires van de afgelopen maanden, de afgelopen jaren met um, ja, doping? Hoe kijk jij dan nog um, naar, naar iemand die bijvoorbeeld als eerst over de meet komt naar een, bijvoorbeeld een versnelling... waarvan jij denkt, nou, dat is wel een beetje te opvallend. Ja, dat is natuurlijk een terugkerende vraag... die de afgelopen weken vaker is gesteld aan mij. Je kijkt naar een koers en je kijkt naar renners. Ik ben er alleen tegen dat we nu in een soort van fase zitten... dat alles wat afwijkt van de norm... alles wat misschien een beetje uitzonderlijk zou kunnen zijn... dat dat meteen verdacht is. Er gebeuren natuurlijk dingen waarvan je denkt, nou, ik heb, ik heb in april de ronde van Turkije gedaan op Eurosport. En daar reed een, een Turk naar boven. Van Mustafa een, Sayar. Mustafa Sayar. Een Turk naar boven en daar stonden de, de naaldensporen in de armen. En uh, daar andere renners uit World Tour ploegen, uit pro-continentale ploegen, dus allemaal een divisie hoger. Je moet het nagaan, zo'n Mustafa Sayar komt uit bij een club uit de zonnig amateurs, topklasse. En dan heb je nog de eredivisie, Eerste Divisie en de eredivisie. En hij rijdt daar als enige omhoog op een buitenblad. En je kunt zeggen, ja, hij heeft het een enorm doel gemaakt... om, om deze ronde van Turkije te winnen. Maar als iemand van zo'n ploeg een wattage van boven de 600... trapt op een beklimming, dan kun je denken bij jezelf... nou, dat is opvallend. Maar ja, zolang je geen bewijs hebt, kan ik niet gewoon zwart-wit... op televisie zeggen, ja, die man die klopt niet. Je kunt zeggen, het is opvallend, het is, het is raar. Maar ja, je zegt het nu wel. Tuurlijk. Maar ik, ik zeg was is het, dat het ik... verschil tussen het in de uitzending zeggen van tv of nu? Nou, Ik, heb, ik zeg nog steeds niet dat hij gebruikt heeft. We zijn op, nu op 3 juli en we hebben nog steeds geen positieve test van meneer Mustafa Sayar. Okay. Ik weet alleen dat hij na de ronde van Turkije nog anderhalve wedstrijd heeft gefietst. In de eerste etappe van de ronde van, uh, wat was het? Uh, nou ja, ergens bij ziek uh, afstapte en daarna echt helemaal geen wedstrijd meer heeft gekoerst. Vorig jaar was het hetzelfde. dezelfde man, zelfde, zelfde ploeg, zelfde opvallende prestatie. Toen duurde het tot de tweede week van juli. Totdat die test kwam. Maar tot nu toe, ja, het is, het is de meest opvallende prestatie die ik dit jaar heb gezien. Laat ik het daarop houden. Oh, nou, het is de meest buitensporige prestatie. Ja. ja. En soms zie je gewoon dingen, maar dat, dat, geldt, dat geldt voor dingen in het verleden ook. Als, als een, een, een renner met zoveel voorsprong wint van een andere, van een peloton, dan kun je daar vraagtekens bij stellen. Maar het is. In het wielrennen zo, je bent schuldig totdat je je onschuld hebt bewezen... terwijl het in de rest van de wereld net andersom is. Jij noemde net ook je collega Michael Bogert. Heb je het daar bijvoorbeeld ook wel eens met hem over? Hij heeft hem natuurlijk zelf uh, opgebiegen dat hij gebruikt heeft. Zijn het nog onderwerpen die wel eens ter sprake komen? Ja, ik heb één koers gedaan met Michael, de Dauphiné. Uh, ik zal volgende maand uh, de Eneco Tour met hem gaan Ja, Als het dopingnieuws is, dan is het dopingnieuws. En dan moet je het daarover hebben. En tijdens de Dauphiné kwam er een, een EPO-test van... ik weet niet eens meer wie het was... En toen zei je ook ja, dat er nog mensen aan de EPO gaan. Dat is zo, zo stom. Ja, ik, ik vind dat lastig om, dat, uh, om daar met oud-renners over te praten. Want ik, ik was ja, maar er maar dat, bij. Gewoon, gewoon het feit dat je dat nu zegt hè, dat, het, dat je EPO, dat is een dom. Met andere woorden. Je kan het veel slimmer doen. Ja, eigenlijk is dat al een verschrikkelijk verkeerd uitgangspunt. Ja, dat, dat, dat kan. Ja, ik, mm. ik vind het heel moeilijk om dingen over doping te zeggen. Ik, mm. um... Adrie, praat jij erover met je renners? Bij ons wordt nooit over doping gesproken. Carmen is natuurlijk de ploeg die zegt: ja, wij we zijn zo en mee. Ja, ze weten dat ze bij mij er niet mee hoeven aan te komen en dat dat bij de hele ploeg zo is. Het, het fijne van die ploeg is: het is aan de voordeur, wordt er verkondigd wat we doen. En we doen het door het hele bedrijf heen en dus ook aan de achterdeur. En het is jaren geweest dat hoorde je die ploegleiders roepen van... ja, we hebben een sterk antidopingbeleid en zus. En als je dan ziet wie ze aan de achterdeur aannemen... dan denk ik, ja, dat is dubbele moraal. En daar heb ik een grote hekel aan. Lichter lichtst. Misschien toch ook wel een uh, vorm van doping. Een soort van vorm van doping. Want verslaggever Robert-Jan Boy is in Vlaardingen op zoek naar de fiets met het kleinste gewicht. Robert-Jan, ben je al opgestapt? Ja, de Bora, we zitten al uh, volop in koers. Ik probeer wat manoeuvres uit te halen. Wat korte bochtjes naar rechts en korte bochtjes naar links. Om te kijken wat deze fiets tussen de benen doet. Even aanzetten Pup, en in de remmen. En nog een keertje. Ja, het is echt helemaal niks tussen de benen, hè. En dan moet je nagaan dat deze nog maar 6,8 kilo is. Dat is dus het USU gewicht, het officiële USU gewicht. onder de 5 kilo. Die fiets die staat in de werkplaats, die was nog niet klaar. Maar dit is al een hele rare ervaring. Even een bochtje. Je voelt hem niet. Je voelt hem gewoon niet zitten. Hupsakee. Even je stappen. Even neerzetten. En daar staat handen stond net een foto te maken. Hallo. Ja, zo'n gebeurtenis maak je niet iedere dag nee, mee, Jan. Nee, dat klopt. Het is, uh, het is ook echt superlicht, hè, die fiets. Superlicht. Je voelt ja. het niet tussen de benen. Ja. Maar nou ben ik benieuwd naar het exemplaar van onder de 5 kilo... wat ja. je in de werkplaats had staan. Die was nog niet helemaal operationeel, maar... kan ja. er wel even op zitten, heb ik begrepen. Ja, we hebben in de werkplaats... Uh, zijn we net uh, de laatste hand aan het leggen aan een hele lichte fiets. Ja. Dat is echt licht. 4,9 kilo. 4,9 kilo. Ja, zo licht. Hier staat hij. Ja. Tussen de werkbanken en tussen de pionnetjes allemaal, hier ja. aan de muur. Ja. Even voelen. Een rode fiets is het. Helemaal van carbon natuurlijk. Helemaal. Ja, dat was die, die andere fiets natuurlijk ook, waar ik ja. net op zag. Oh. <laughs> het is helemaal niks. Dat is echt superlicht, hè? Dit kan niet. Nee. Dit kan niet. Nou, je voelt het, het is er. Hoe krijg je het voor elkaar? Dat is een kwestie van uh, hele hoogwaardige materialen gebruiken. Ja. En bijna alles is van carbon. Uh, zelfs uh, sommige bouwtjes zijn nog van carbon. Ja. Wij, uh, wij maken dat in onze eigen werkplaats. Stellen dat helemaal zelf samen. Ja. We zoeken heel lang op internet voor de lichtste gewichten... van alle, alle verschillende materialen. Ja. Hij is uh, afgemonteerd met de nieuwste Red 22-groep. Ja, dat zeggen dat, dus dat, we dat, dat, dat allemaal niks. Maar het zal wel allemaal, allemaal superlicht zijn. Dat is uh, inderdaad superlicht. Dat Mag is een van even, de lichtste productiegroepen. Even opstappen. De trapper zit er nog niet op, dus ik kan niet uh, demareren. Nou ja, dit is echt helemaal... Ja... Nou, je voelt wat drukken zeg maar, uh, in het kruis. Dat moet dan het zadel zijn, maar voor de rest... Ja, dit soort carbonachtige geluiden zo hoe je ja, dan ook. Ja, dat klopt. Uh, zeg, hier zijn ook kopers voor? Ja, hier zijn zeker kopers voor. Maar uh, wat kost dat nou? Dit kost uh, rond 12.000 euro, moet je ja. aan denken. Tjok, ja. tjok, tjok, tjok. Ja, dat is uh, heel veel geld, maar er zijn echt mensen die dat er uh, goed voor over hebben. Wat zijn het voor types? Dat zijn uh, geen uh, Tour de France renners, maar dat nee. zijn gewone amateurfietsers... die uh, gewoon nee. echt, echt een superlichte fiets die willen hebben. Die kikken op gewicht. Ja, dat net, zijn, net zoals jij zelf. Uh, ja, dat zijn de wetweenies. Terwijl je, je ziet er niet uh, dun uit, moet ik eerlijk zeggen, als ik eerlijk ben. Nee, maar ook niet dik, toch? Nee, dat ook weer niet. Nee, het, doet maar... wel, het doet me wel heel erg denken natuurlijk hè, aan Rasmussen. Ja. Die velden de stickers van de fiets... Dat klopt. En, je kan, deze fiets... en ga zo maar door. je kan deze fiets ook nog lichter maken. Ja. Kijk, het is een, een, een basisframe van ja. Silverback. Dat kan je nog steeds uh, tunen. Dus daar kan je nog steeds uh, gaatjes in boren. Ja, maar uh, Rasmussen, dan denken de mensen aan een freak. Dat bedoel ik. Dat ja, zijn jullie ook eigenlijk. Wij zijn ook freaks, komt er gewoon rond vooruit. Ja, uh, wij hebben ja. van ons, uh, onze hobby ons werk gemaakt. En, ja. en lichtgewicht uh, ja, doe ik al 30 jaar eigenlijk. Veiligheid. Veiligheid staat voorop. Wij gaan geen uh, compromissen sluiten zodanig dat het uh, slecht wordt. Je moet hier uh, wel met uh, 90 per uur naar beneden kunnen denderen. Dat durf jij ook? Ja, dat durf ik absoluut. Maar het, het Tour de France, 6,8, blijft dat gewicht, gewicht uh, verlopen? Ja, ik denk, uh, ik denk dat de UCI uh, de veiligheid van de renners voorop gaat stellen. Dus toch wel veiligheid? Ja, ja veiligheid staat voorop. En uh, als je de fiets uh, toestaat om lichter te worden, ja, dan, dan gaat die veiligheid gaat toch uh, in het gevaar komen. Dus dan spreek je jezelf wel een beetje tegen? Ik spreek mezelf tegen, maar ik kan, uh, met deze Silverback kan ik zeggen, het is echt een heel goed, hele goede fiets. En heel goed afgemonteerd. Ja. De wielen kunnen 120 kilo hebben. Het frame kan, uh, is, heeft helemaal geen beperkingen. Alles is super en stijf. Ja. De Bora 12.000 euro voor een fiets. Boop. Til ik hem nou op? Of til ik hem niet op? Ik weet niet wat ik... Oh, ik, ik had hem opgetild. Ja, je voelt hem haast niet. Je voelt hem niet. Je moet denken aan je rug, want die gaat er zo doorheen. Nou. Je vliegt omhoog. Hij is voorlopig in ieder geval niet in het peloton te zien van de Tour de France. Ja, maar dat, dat kan wel. Want, oh, ja, heel je, kort. Je mag ermee fietsen, maar je moet hem dan verzwaren. Dat hij daar de 6,8 kilo... Krijg je dat weer? Zeg Ham, succes met de opbouw. Dank je wel. rustig Ham. Ja, super. Ja, Robert-Jan, ik ga er nog even een nachtje overslapen. slapen. 12.000 euro voor een fiets van 4,9 kilo. Een mooi, licht ding. Dromen van je eigen overwinning. En luister naar de massale blijken van de hulde. Als eerste over de meek. De held.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 En uw droom mag dan naar deproloog.nl. En dan maakt u niet alleen kans op dat mooie shirt... maar ook op het boek De Aankomst van Bas Steeman. Miel van Streels uit Maastricht die stuurde ons ook zijn eigen overwinning. Goedemorgen, meneer van Streels. Goedemorgen. Ik zou zeggen, dit is uw moment. Gaat ga. uw gang. De allerlaatste rit, de allerlaatste berg... op de top van de Col du Chal ligt de aankomst. Wie vandaag wint, wint de Tour. En ze zitten allemaal in de koopgroep. Thijs, Koppi, Bertali, Anketil, Merckx, Hino, Le Monde en Indurain. Nog 16 kilometer maanlandschap. Nog 16 kilometer en 11 procent. Op naar de 3400 meter. Ik, de nietige, de wielerturist met altijd tegenwind. Sluit aan en ik voel me oh zo goed. Dansend ga ik de allergrootste, de goden zelf voorbij. Achter mij wordt gehoest, gezwoegd, gevloekt. Achter mij wordt gestreden, geleden, gebeden. Kilometers lang en rijen dik klinkt het applaus. Ik trap de eeuwige ranglijst uit haar voegen. Het hoort me heel voor ogen. Ik hoor de engelen zingen over eeuwige roem. Minzaam zal ik juichen. De ronde mis zal ik voorzichtig maar enig zoenen. De horde journalisten zal ik telkens weer vertellen. Dat ik stijf sta van de visionen. De aankomst van Miel van Strils. Hartelijk dank dat u uw droom met ons wilde delen. Het wielershirt uiteraard en het boek De Aankomst komen zo snel mogelijk uw kant op. En als u nu thuis ook die prijzen wilt winnen, u weet het. Gewoon uw droom, dat stemmetje in uw hoofd, even naar ons mailen. De En anders gewoon even op onze website kijken. Binnengekomen Willem Frank de Noot uh, met de laatste tweets en Facebook berichten, denk ik uit de Tour. Ja, wat echt niet te missen is op Twitter, dat is de actie voor Ted King, Amerikaanse renner bij uh, Cannondale. Uh, best wel een bijzondere vent als je hem zo volgt op, uh, op I am, uh, I am uh, Ted. Uh, op, uh, op, uh, op Twitter zijn weblog uh, heel interessant, uh, want hij, hij schrijft echt uh, erg leuk. Wat is er aan de hand met Ted King? Hij is gisteren uit de Tour gezet. Hij is namelijk uh, op achterstand binnengekomen, op Orica Green Edge. Die, uh, die achterstand was te groot, hij haalde de tijdslimiet niet. Althans, volgens de tourorganisatie Want Ted King zou 32 minuten, 32 seconden en 60 honderdste over de tijdrit hebben gedaan. En dat is volgens de organisatie 7 seconden lang. Dus hij mag vandaag niet opstappen. Maar volgens King, uh, die uh, kon het eigenlijk niet echt geloven... want hij had zijn eigen fietscomputer, zijn, zijn SRM-gegevens... Uh, die heeft hij ook op, uh, op internet gezet, op Twitter... Hij zegt, ja, ik ben wel binnen die tijdslimiet binnengekomen. Nou, zeven seconden te laat. Ontzettend veel twitteraars vinden het belachelijk... dat hij uit de toer is gezet en eisen bij de organisatie... dat Ted King weer mee mag doen. Maar Willem Frank, Orca Greenedge kwam binnen de 26 minuten binnen. Um, waarom kwam Ted King er dan zo laat uh, achteraan kachelen? Ja, in de... Eerste etappe is hij hard gevallen op zijn schouder. Niks gebroken, maar wel ontzettend pijnlijke blessure. Dat was in die, in die laatste kilometers van die heel erg chaotische rit. Hij blesseerde dus zijn schouder. En daardoor had, daar had hij nog te veel last van eigenlijk gisteren bij die, bij die tijdrit... om op zijn uh, tijdritfiets plaats te nemen. Die aerodynamische houding, dat ging gewoon niet. Dus hij ging op zijn wegfiets. Nou. Uh, misschien een, een oorzaak van die, van, die, van die tijdmeting, zegt hij dat er een verschil in zit... is wellicht is de transponder die de tijd moet doorgeven... niet op zijn wegfiets geplaatst waarmee die, die tijdrit uiteindelijk fietste. Maar goed, vooralsnog ligt hij eruit dus. Wat gebeurt er zoal nu op Twitter? Nou, via allerlei hashtags, uh, zoals uh, hashtag LetTedRide... en hashtag LetTedBackInLeTour... Uh, mm -hmm. laten mensen de organisatie weten van, nou, Ted moet weer meedoen. Uh, ze vinden hem echt een held, want met zo'n blessure toch zo'n tijdrit fietsen... Nou dat. De, de, daar moet je echt een keiharder voor zijn. Zoiets willen ze graag zien in de tour. Greg Streets bijvoorbeeld, uh, die heeft over IM Ted King... als hij uh, Thomas Veuclair had geheten... dan hadden ze hem wel weer laten starten... Uh, P uh, Pamela Blalock um, uh, die zegt van uh, Does racing reward sportsmanship, grit and perseverance or is it just a freak show that rewards doping? Gaat het hier nou eigenlijk om vastberadenheid en sportiviteit of wordt alleen dopinggebruik beloond? Nou, het zijn niet alleen de, de, de liefhebbers, de fans die reageren. Uh, Taylor Finney die zegt Le Tour needs you. Jens Brejkovic die steunt hem. Jens Vogt die tweet Let's choose humanity over silly rules. We support him to stay in. Nou, dat is mijn beste Jens Vogt-imitatie. En op YouTube zegt uh, Mr. Sossen J.D. Uh, die heeft hier speciaal een liedje voor gemaakt. Hij is in zijn gitaar geklommen. En een liedje over deze onverkwikkelijke situatie. The ja, of de toerdirect zich hierdoor laat overtuigen, dat weet ik niet. Nou, um, misschien wel door een actie van Chris Phipps uit San Francisco. Hij heeft via zijn Strava-app wel een heel bijzonder protest gemaakt. Hij is door San Francisco gaan fietsen. Op het stratenplan zie je precies hoe hij is gefietst 65,9 kilometer. En uh, nou ja, zijn route, die je dan via Strava kunt zien, daar staat... LED Ted Wright wordt ja. daar uitgebeeld. Fantastische zin. Ja, vergeet, uh, vergeet ook de lens niet, hè? Zelfs de lens, zelfs de lens die moest zich de gisteravond uh, tegenaan gaan bemoeien. Precies, wie niet? Ja, het hele, ook. Het heel opvallende van deze hele zaak is dat echt alles wat Amerikaans is, roert zich. Mm -hmm. Alle Amerikaanse websites, de Velo-nieuws, de bicycling, nou, noem het allemaal op. Natuurlijk, allemaal helemaal op Ted King en dan lees je Nederlandse sites, Spaanse, Franse, Australische sites en die zeggen ja zeven seconden zeven seconden. Ja. ja, en dat is natuurlijk het, het grote verschil. Dat heeft ook nog een beetje een pleidooi voor me, hè? want zij, zij zijn natuurlijk met een van die hashtags aangekomen. Dus het is koers het Nederlandse weblog vindt volgens mij ook wel dat ja, Ted King. Ja, maar, de, maar dit zijn de verhalen die bij, bij de tour horen. Misschien ja, een beetje precies. sarcastisch, maar hij is door zijn eigen ploeg de wedstrijd uitgereden. Ja, precies. In de eerste kilometer <laughs> werd hij gelost, hè? Eerste kilometer. En nog, ja, 20 kilometer heeft vriend. niks te winnen in het klassement als ze gewoon iets minder hard hadden gereden, en 18e waren geworden in plaats van elfde, dan had King misschien tien kilometer mee kunnen fietsen... in het zog van zijn, van zijn ploeggenoot. Dan had hij het wel gehaald. Ja. Het is natuurlijk gewoon een heel raar verhaal. En, uh, ze mogen zich bij Kennedy ook zelf achter de oren krabben. Misschien is dit een precedentwerking voor het uh, strakke beleid... wat daar zo zal voeren gedurende deze Tour de France. Want hoe gaat het aflopen, Willem Frank? Ja, wij weten het niet, nou ja, misschien hij, jij wel. Hij tweette nog twee uur geleden... Uh, just woke up, bad dream appears to continue. En, nou ja, en terwijl hij ja. sliep heeft er dus wel duizenden, misschien wel tienduizenden steunbetuigingen verzameld. We gaan het uh, afwachten. Dankjewel. Ja, als de, de zo dit toelaat, het is UCI, dan is het toch presidentwerking. En aan die finish in Marseille zit natuurlijk Gio Lippens. Gio, goedemorgen. De Boer, goedemorgen. Hoe is het met Ted King, weet jij het? Uh, nou ja, niet zo'n be zo beste. Die uh, moet naar huis vertrekken. En die ploeg die gaat met acht man verder. En ja, ze balen daar wel een beetje van. Want Peter Sagan kon Ted King heel erg goed gebruiken in de etappes. Uh, waar hij zijn zinnen op heeft gezet. Hij staat voorlopig nog droog. Dus uh, ja, wat net gezegd werd. Ja, hij is, uh, de eigen ploeg heeft hem naar huis gereden. Dat klopt. Maar ja. hij werd al in de eerste meters gelost. En op een of andere manier ja, hebben ze toch gedacht van... wij gaan maar vol door, want uh, dit gaat niet goed komen. Jij hoort nog geen geluiden inderdaad. Uh, ja, van een eventuele uh, hand over het hart, uh, etc dat hij toch nog Nou, blijven. ik denk het niet, want uh, de jury is streng. Uh, dat heeft Tony Martin gisteren ook nog ondervonden. Gek verhaal. Uh, Tony Martin heeft een mega boete gekregen, vind ik zelf. 1700 euro voor een vergrijp. Hij reed met regenboogkleuren op zijn fiets in de ploegentijdrit. Hij is wereldkampioen op de individuele tijdrit. Maar niet in de, ja, ook in de ploegentijdrit trouwens. Alleen, daar hebben ze dus geen uh, distinctieven voor. Daar hebben ze geen truien voor. Daar mag je dus niks speciaals mee doen. En uh, ja, men beboet gewoon to, uh, Tony Martin met 1700 euro. Dat is 100 euro meer trouwens dan die buschauffeur kreeg uh, die uh, de bus onder uh, de finishzone had geparkeerd. Even los van de koers vandaag Gio, als ik mijn ogen mee doe, uh, dicht doe, uh, kan jij me dan meevoeren naar de Franse zon? Was het maar waar? Ik doe net het raam open hier van mijn commentaarhok, want uh, het was echt bar en boos. En de mensen die net hier onder uh, onze tribune staan, die zijn nu zeiknat, want uh, het, het water is er nu afgestroomd. Nee, het heeft geregend. Het is op dit moment droog geworden. En als ik even kijk naar de voorspellingen voor de komende uren, dan wordt het steeds droger en gaat het zonnetje, die nu een beetje flats schijnt, komt er ook nog bij. Maar de zee, die ziet eruit zoals een zee inderdaad eruit ziet als het bewolkt is en als het geen goed weer. Het is een beetje grauw. Dat is toch wel jammer, hè? Na al die prachtige uitzichten ja. die we de afgelopen... We waren gehad. het wel een beetje gewend, hè, die mooie plaatjes van jou? Ja, en, maar ik denk eerlijk gezegd vanmiddag als die renners hier aankomen... over om een uur of uh, vijf, zes, dan zal er nog zeker uh, mooie plaatjes te schieten zijn. Dankjewel, je Straks natuurlijk weer na twee uur uitgebreid te horen in Radio Tour de France. Dank, Adrie van Diemen, inspanningsfysioloog bij Garmin. We gaan uiteraard ook de ploeg volgen. José Been, commentator bij Eurosport. Dank ook voor je komst naar de studio.